Het is acht uur. Martijn Eijhuis met het NOS-journaal. In Westervoort is een oude vliegtuigbom tot ontploffing gebracht. De Britse 500 ponder uit de Tweede Wereldoorlog lag op de bodem van de IJssel. Duikers van de explosieve opruimingsdienst hebben hem vanochtend naar boven gehaald... en bedekt met een berg zand. Een half uur geleden is de bom gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De operatie begon vanochtend vroeg rond half zes. Zo'n 4000 inwoners van Westervoort moesten binnenblijven. Verder werd de IJssel afgesloten en het treinverkeer stilgelegd. Het explosief werd een paar maanden geleden gevonden bij een duikoefening van de brandweer. In de Tweede Wereldoorlog had de Britse bom vermoedelijk een spoorbrug in de buurt moeten vernietigen. De Amerikaanse burgerwacht George Zimmerman is vrijgesproken in de zaak van Traven Martin... de jongen van 17 die begin vorig jaar doodschoot. De jury acht hem onschuldig. De schietpartij in Florida deed veel stof opwaaien... onder meer vanwege vermoedens van een racistisch motief... Volgens de aanklagers had de buurtwacht zelf de confrontatie gezocht... met de zwarte tiener. Maar zei dat hij pas schoot toen de jongen hem aanviel. Na de vrijspraak heeft de zwarte burgerrechtenactivist Jesse Jackson... zijn achterban opgeroepen tot kanten. De Italiaanse politie heeft een maffiabaas gearresteerd... die ruim twee jaar op de vlucht was. De crimineel Pietro Labate werd opgepakt in Calabrië in het zuiden van het land. Vorig jaar werd hij bij verstek veroordeeld tot 20 jaar cel... onder meer voor afpersing water wordt gezien als een van de leiders van de maffia in Calabria, de Ndrangheta. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn voor de tweede nacht op rij uit, rellen uitgebroken bij de viering van Oranje-dag. De demonstranten gooiden met stenen, flessen, vuurwerk en benzinebommen naar politieagenten. Die reageerden met waterkanonnen. De rellen waren minder zwaar dan vrijdagnacht. Met Oranje-dag houden pro-Britse protestanten marsen die door katholieken als een provocatie worden gezien.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 Het vorige maand het toneel was van grote betogingen tegen premier Erdogan. De demonstraties van gisteravond waren tegen een nieuwe wet... waardoor een belangrijke groep van architecten voortaan niet meer mag meepraten over projecten in Istanbul. Sommige leden van die groep waren de drijvende kracht achter de eerdere protesten... tegen de plannen om het Kesi park opnieuw in te richten. In het zuidoosten van Brazilië is een slapende man om het leven gekomen... doordat een koe bovenop hem viel. Het dier zakte door het dak boven zijn slaapkamer. De koe was in de plaats Caratinga aan het graas op een heuveltje... naast het huis van een man en zijn vrouw. Toen de koe van 1000 kilo op het dak stapte... zakte het dier erdoor en kwam op de Braziliaan terecht. De man liep interne bloedingen op die hem in het ziekenhuis van Taal deden. Zijn vrouw, die naast hem in bed lag, kwam met de schrik vrij. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat regen of motregen. Vanmiddag droog en periode met zon bij 18 tot 23 graden. Vanaf morgen een paar dagen zomers met geregeld zon en weinig wind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 Burlen, dat is iets voor edelherten. Damherten hebben ook wel een soort bronstroep, maar reeën die burlen niet. Wel kun je ze soms horen blaffen. Nou, dat, dat klinkt zo, hè, dat blaffen. Ja. Maar ja, dat blaffen, dat kan het hele jaar door. De ree-geit maakt wel een geluid dat bij de bronst hoort. Door te fiepen probeert zij bokken te lokken en voor zich te winnen. Dit is fiepen. Dit is fiepen. En wat ook echt bij de reeënbronst hoort... is het jagen van de bok op de geit. Langdurig kan de man dan achter het vrouwtje aanrennen... in steeds kleiner wordende cirkels... totdat ze stopt en zo door de man beslagen wordt. En dat is echt een uniek beeld dat uh, zelden wordt waargenomen... maar waar je, volgens Lemme de beheerder hier bij het Nadermeer... toch ook bij het Nadermeer tegenaan kunt lopen... Veel wandelen dus, goed rondkijken en veel geluk hebben. En heel misschien zie je ze dan rondrennen in cirkeltjes en hoor je haar viepen. Goedemorgen, wat een consternatie deze week. Een aangereden wolf, een wolfshond, een Poolse fopwolf... een persconferentie en een Duitse DNA-onderzoek... en een opgegeten bever en een, oh ja, een zeehond in de polder, dat hadden we ook nog. Dat was ook nep. Ja, en een discussie over de gemeentegrens tussen Mark Nesse en Luttelgeest. En zo ging het nog even door. En dan nog beweren dat Nederland niet klaar zou zijn voor de wolf. Nou, we konden er geen genoeg van krijgen. Nou, ter variatie vandaag, veel ander natuurgeweld. Het wordt een gevaarlijke uitzending. Met die wolf dus, maar verder ook met blauwalgen, vleermuizen, ypepages, iets minder gevaarlijk. De nieuwe wildernis en vooruit ook nog een staartje wolf. Wij zijn Janine Albring en Menno Bentveld. En tot tien uur is dit vroege vogels. ...aan het Nieuw-Zeelandse Kamerorkest De Eer uitzending van Vroege Vogels muzikaal te openen. Het was het vierde deel, het Presto, uit het orkest trio in groot van de Duitse componist Johan Stamitz. Nog ruim twee maanden en dan gaat de film De Nieuwe Wildernis in première... over de natuur in de Oostvaardersplassen. Heb je die trailer gezien? Uh, ik heb de trailer gezien, Echt? op ons staat op onze Hoe website. Hoe gaaf is ja, die? Ja, die is verschrikkelijk mooi. Die trailer van die film draait nu ook al in de bioscoop. Ja, die is erg uh, veelbelovend. En de Vara zendt dit najaar een driedelige, driedelige televisieserie uit... over de nieuwe wildernis. De opnames zijn nu klaar en filmer Ruben Smit heeft dus weer tijd om met verslaggever Henny Radstaak het gebied in te gaan. Wauw! Die is nog helemaal nat. We zijn nog maar net het gebied in. Dit heb ik nog niet eerder gezien. Zo pril. Paul langs de weg eigenlijk. Ze is net geboren, een hertekalfje. We zijn getuige van de geboorte van een hertekalf in de Oostvaardersplassen. Je hebt hem nu in de telescoop? Ja, klopt. Ik heb hem in de telescoop. En je kan zien, het, is, het, het, het kalfje is net, echt net geboren. Het is, het... Vijf minuten geleden of zo? Ik, misschien maar twee minuten gebeurde, geleden. Want ik zag, ik zag het al, er, was, er lag een hinder alleen. In deze tijd van het jaar. En dan moet je een beetje alert zijn. En, uh, en vanuit mijn ooghoek zag ik dat er iets kleins bij strompelde. Nou, dat is, uh, dat is dus een hertenkalfje. En ze, ze likt nog een beetje. Het is, het is, oh, het is echt een... Echt een ja, ik zou zeggen, echt een bambietje, een beetje, een beetje licht gevlekt. De rug is nog nat, er zit nog wat slijm op, uh, op haar neus. Ik weet niet of het een haar is, hoor, maar ik noem er maar even een haar. De hinde kijkt heel alert mijn kant op. Eh, maar ze blijft erbij. Super. Dan ga je me niet vertellen, jij bent hier twee jaar lang in dit gebied geweest... voor, voor de nieuwe wildernis, voor de film. Ja. Dat jij dit nog nooit gezien hebt. Ik heb nog nooit gezien dat het kalfje zo net, zeg maar, geboren is. Dus echt... echt ik heb heel veel kalfjes gevonden en ook die net geboren waren. Maar dan waren, lagen ze altijd alleen. Hè? Want die hindes die laten die, die kalfjes alleen... en komen dan een, twee keer per dag terug om, om ze te voeden. Uh, dat doen ze met name de eerste tien dagen. Uh, dus dan vind je die kalfjes wel, maar niet eentje die net geboren is... waar de hinde nog bij is. Dus echt fantastisch. Ik moet, ik moet toch even de filmopname maken. Sorry. Kijk, ik kon het dus even door die telescoop... terwijl Ruben zijn apparatuur pakt... Het kalfje zit nu achter, achter de moeder. Je ziet echt in die, die natte haren. Wordt nu gelikt door de moeder, wordt schoongelikt. En het kalfje gaat nu. Probeert nu te gaan staan. Dat gaat al heel snel en dat gaat al heel vlot. Dan moet ik even filmen, Heinich. Ja, dat snap ik. Er gaat nu een camera gaan. op de telescoop. Kijk, dat likken zie je schitterend. Ja, mooi hè. Wow. En de ze. Ja. Net te laat. <laughs> Laten we een beetje inzoomen. Nou, gaat waarschijnlijk de hinder... Die gaat er... Kijk, ja, ze staat. Ja. Voorpoten nu ook. Kijk, eerste stapjes. Dat eerste gaat, stapjes, <laughs> dat ja. Dat gaat toch redelijk snel, uh, vijf minuten naar de Ja, ja dat gaat zeker. Nou moet ze drinken. Dat is, de, dat is de... Oh, kijk nou toch, dit is wel even een gedroomde scène, hoor. Ik heb, ik heb wel veel gefilmd, hoor. En ook veel jonge hettekafjes. En die spelen ook een belangrijke rol in de film. Maar ja, zo zie je maar, je komt altijd weer nieuwe dingen tegen. Dit ook. De eerste melk gaat drinken, nu gewoon... Op dit moment... As we speak. As we speak. Het is ongelooflijk. Je uh, gaat op zoek naar de tepels. Ja, precies. Het ja. gaat nu gewoon gebeuren. Ja, ook dit is een beetje pijnlijk. Want ik weet dat uh, ik zelf, maar ook een aantal andere cameramensen... heel wat avonden in schuilhutjes hebben gezeten... om het drinken van een hettekalf bij een hinde te filmen. En dat is altijd erg lastig, want uh, die hinden zijn toch heel schuw. En, uh, en dat is eigenlijk wel gelukt, maar niet zo goed als dat ik nu meteen zie. Balen. <laughs> nee hoor, nee hoor, ik ben erbij. Je kan niet alles, je kan niet alles uh, hebben. Kan. Dit, dit, dit kan niet meer in de film alsnog, hè? Nee, dit kan niet meer in de film. Nee. Misschien in de televisie, maar eventjes. Ja, we hebben dat heel mooi van Koninkpaarden gefilmd, maar van, van het kalfjes die net geboren zijn eigenlijk niet. Dus, uh, en dit drinken ook, ja. ja dat moet ik zeggen dat ik dit nog nooit zo goed heb gezien, echt waar. Je ziet nog een beetje wintervacht op die hinden, zie je? Ja. Dus is, dat is wel heel typerend. Dat heb ik nog nooit gezien. Zo laat in het jaar in juli nog die plukjes van die, uh, van die vacht van de winter die er overal doorheen hangt. Die lichte kleur. Die lichte kleur, ja. Een beetje die, die, die lichtgrijzige kleur die er... Een soort ruwe borstels, zeg maar, die eruit steken. Maar ja, een, een fors die dit hertenkalfje vindt, die, uh, die neemt er meteen mee. Het is... Uh, Keiharde wet van de natuur. Je moet zorgen dat je nu niet opvalt. Daarom zijn ze ook geurloos. En wat, wat vaak gebeurt, is dat mensen zo'n hertenkalfje of een reekalfje vinden en dan eraan komen. En dan is die, die, die geurloosheid is weg. Dus dan ja. daar ruiken ze naar mensen, dan komen die juist vossen op af. Dus uh, niet doen. En nog even schoonlikken. Laatste beetje. Ja. Nou, die staat op eigen benen. Die staat letterlijk op eigen benen, ja. Nou moet je kijken. Dat houdt terug... Uh, ja, de schitterend zo. Boten, hè? Een schitterend. <laughs> en, en zo van, nou joh, volgens mij moet je hier niet blijven. Ja. Kom maar mee. Ja, ze neemt ze mee, kijk. Ja, meter voor meter. Stapje voor stapje. Het is misschien wel leuk om bij de geboorte van dit, uh, dit hertenkalfje te hebben over, over de aantallen ja. grote grazers in, in de Oostvaardersplassen. Want ja. Ja, de laatste jaren zijn die aantallen een beetje aan het afnemen. juist. Ja, een beetje het stabiliseren. Hè? De, Zelfs een lichte afname bij de, bij de edelherten. Dat heeft vooral te maken met uh, natuurlijk, uh, twee relatief strenge winters die we gehad hebben. Maar je zag het al langzaam, zeker aan de populatiedynamiek... waarbij die, die, die curve, dus die groei, steeds minder hard verliep. En de laatste jaren zelfs min of meer uh, hetzelfde bleef of iets minder. Dus steeds minder aantal geboortes. En dan ook nog iets meer sterfte in de winter. Ja, en dan krijg je dus een, uh, een afname. Ja, dat is toch eigenlijk helemaal de bedoeling geweest altijd, van de overheid Nou, dat vind, ik wel, dat vind ik ook wel mooi, dat dat nu op dit moment uh, plaatsvindt. We hebben natuurlijk altijd, altijd die discussie gehad van ja, het zijn er te veel en zo. En, uh, met name bij de edelherten ging dat de laatste jaren... Uh, waren de aantallen toch nog steeds niet op een stabiel niveau. Dat zag je bij de koningpaarden en de hekkerunderen wel. Ja, die edelherten zaten nog steeds in de lift. En, uh, maar die zijn dus nu ook uh, de laatste, zeker het laatste jaar en het jaar daarvoor ook al iets in aantal afgenomen. Sterfte door ouderdom gewoon, hè? Ja, sterfte door ouderdom ook. Dat zit hem er ook in. Um, leuk detail is om te zeggen dat er hier dus hinders rondlopen van van echt vanaf het allereerste uur. Dus het zijn twintigjarigen of nog ouder. Ja. Dus dat zijn hele bijzondere uh, oude tantes waarvan er afgelopen winter eentje dood is gegaan. Mm -hmm. Maar de echte absolute sterfte zit hem vooral natuurlijk ook in de, met name in de jaarlingen. Dus de, de kalfjes waar we nu naar zitten te kijken, uh, die het niet gaan redden. Waar gaan ze dood, de jongen? Winter. Ja, de winter. We hebben gewoon een relatief strenge winters gehad. Met name zit het erin dat die winters heel lang hebben geduurd. Heel belangrijk om te zeggen is dat met name de overleving van die dieren... vooral zit in de hoeveelheid vet die ze kunnen opslaan in de maanden daarvoor. Het heeft niet zoveel te maken met hoeveel eten er in de winter is. Maar als ze in, in de zomer goed kunnen aanvetten, dan rennen ze het. Ja, en die kalfjes, dat zijn natuurlijk de dieren die het minste vet hebben. Die zijn altijd het kwetsbaarst. Mooi trouwens, hè, met al die, die, die koninkpaarden op. Ja joh, dus, uh, het plaatje is nou helemaal compleet. Maar ja. laten ze maar, uh, dat, gaat, dat gaat wel goed komen. Ik, volgens mij is het geen slechte dag om geboren te worden. Kijk, nog even, nog even, nog even een foto. Ja, dit is echt zo'n moment. En dan heb ik dat wel vaker bij de reportages. Maar in dit geval wel heel erg dat je denkt... jeetje, was ik daar maar bij geweest. Gelukkig... We waren er een beetje bij. Er waren er een beetje bij. Maar gelukkig staat de foto ook nog op onze website. En een filmpje, echt een fantastisch filmpje dat Ruben Smit maakte. Uh, nou ja, van hetgeen je net allemaal hoorde in de reportage. Het is allebei te vinden op onze website vroegevogels.vara.nl. En daar is dus ook die, ik mag wel zeggen, heel indrukwekkende trailer van de nieuwe wildernisfilm te bewonderen. Michael Kruk speelde de nocturne nummer 5 in Besgroot van de Ierse componist John Field. Ja, en terwijl wij naar Michael luisterden, zagen we hier een visdiefje. Is aan het jagen recht voor onze, voor onze presentatieplek. Prachtig gezicht, die scheert ze over het water en ja, duikt als in de, duik. Ja. Had hij al wat of niet? Nee. Dat zagen we, geloof ik, nog niet. Hè? Nee. Um, na een koud voorjaar is het dan de afgelopen weken toch wel heel zomers geworden. En als de temperatuur dan richting, <coughs> excuse, richting de 30 graden gaat, of zou gaan, dan um, maken de beheerders van zwemwater zich ook meteen zorgen. Komt er geen blauwalg op het water te liggen? Nou, voor die beheerders heeft Gerard Manshanden van het bedrijf Fishflow Innovations misschien een oplossing. In de Ursumerplas, in de buurt van Medemblik, heeft hij vorig jaar een airlift geïnstalleerd. Een simpel apparaat dat het water mengt en dus goed werkt tegen giftige blauwalgen. Rob Buiter is in de boot gestapt met uitvinder Gerard Manshanden. Dan is de keuze om meteen te pakken, want dan strookt hij het is een uh, mooie stellage midden op de plas. Oh, ja. Van afstand ziet het er een beetje uit als een, uh, een groene duikboot. Maar uh, komen we komen dichterbij en dan uh, ja, zie je dat het eigenlijk een, een soort ring is... Ja, waar het... binnen van alles loopt te bubbelen. Ja. Ja, het is een uh, zeshoekige drijver. En aan die drijver hangt een uh, buis van een meter doorsnee. Die hangt aan vier kettingen. En die hangt tot een metertje boven de bodem. Daar zuigt het water op. En hoe diep is het hier? Het is dus hier uh, 13 meter diep. Dus een 12 meter buis. Onder die buis zitten beluchtingspijpen. Die pompt lucht naar beneden. Daar maken we hele fijne belletjes van. Die belletjes gaan opstijgen. Die expanderen dan ook, omdat er minder druk komt. En die nemen het water mee. Je ziet het, het is een grote paddenstoel water. Hoeveel liter water pakt die per minuut omhoog? Ja, cubië of negentig. 90, 90 kub. 90.000 ja. 90. liter per minuut gaat ja, er ja, omhoog. Ja, ja, ja. Deze buis is een meter doorsteed. Dus als je nou de, de snelheid kijkt waarmee het eruit komt, dan kan je je voorstellen dat het uh, een 90 uur moet zijn. Yeah. Als we hier dus zouden voelen, dan moet ik ook kunnen voelen dat het echt kouder water is dan. Is uh... dus iets koud, dus maar niet ja, veel meer. Valt nee. nee. mee, hè? Kijk, in het begin, dat we vorig jaar of twee jaar terug alweer net opgestart hè, was het ijskoud. En dat was een heel leuk gezicht. Toen zetten we die dingen hebben we aangezet en al die vissen die boven lagen rondzwommen. Die zag je allemaal één grote ring van vis zag je zo naar de zijkant te gaan. Want die wou allemaal uit koude water blijven. Ja, ook, ja. Maar nu wordt het water zoveel omgekeerd dat de temperatuur is gelijk. Want anders zou je bijvoorbeeld ook aan het strand... veel te koud water krijgen voor de recreanten. Aan het, het recreatiestrandje aan de andere ja, kant? Ja, ja. Maar nu, ja. als dit even draait en het wordt genoeg gekeerd... Ik krijg je gewoon de hele plas, je krijgt gewoon uh, normale temperatuur. Zeg maar. Zullen we even verder praten, iets verder van het uh, gebubbel en gebrom uh, vandaan? Kijk, dat is mooi. We drijven we zelf weg van de stroming, dus uh, door de stroming. Ja, Gerrit, maar dan kijken we dus even om ons heen uh, naar uh, het water. is niet groen nee, het is... van de algen, het is niet blauw van de blauwe algen. Ligt dat aan deze airlift of ligt dat uh, aan uh, het koele voorjaar van 2013? Nou, uh, het is natuurlijk ook een koele cool voorjaar, dus andere plassen hebben nu ook nog last. Maar wat je hier wel altijd zag, dit is ik denk, een van de meest eutrofde plassen van, de weer, van Nederland. Eutrof, dus er zit de meeste voedingsstoffen in. Heel veel voedingsstoffen in. Dus dit, deze plas was ook altijd de eerste met mooi weer die eruit uitlag door blauwalg. Hoe lang hebben jullie nou ervaring met deze manier van het water omkeren? Nou, er ligt die nu twee jaar. En vorig jaar is er één keer is er een, een dag geweest dat het toch wat blauwalg was. Dat was in de, in de vesthoek, Hoek, precies de hoek waar het strandje is. En daar is het natuurlijk een ondiep stuk. Het was het verschrikkelijk stil weer en toen heeft hij daar niet gemengd. En als het van het jaar weer heel stil weer wordt, wil ik hier even een boot in gooien met een dieselmotor erin. En dan laten we die een stuk van het strand af, laten we die gewoon draaien dat het plas rond gaat stromen. Want er, was, er kwam een klein windje en toen was het meteen de blauwalg weer weg. Dus zo gauw het hier in de buurt komt, is, is het weg. Als het maar gemengd wordt. Als het maar gemengd wordt, ja. ja. Is blauwalg nou eigenlijk alleen maar vervelend voor die, die recreanten die hier lekker eh, op zomerse dag op het strandje willen liggen? Of is het ook voor de natuur, voor de, het ecosysteem in de plas vervelend? Ja, kijk, uh, het is in principe giftig. Hè? Er zit, er zit, uh, micro... Maar ook, ook voor vissen bijvoorbeeld? Ja, je, ik heb bijvoorbeeld in de haven Medelbuk een keer gezien. Uh, daar zongen we blankvoortjes rond. En die begonnen, een blankvoortje is een visje wat blauwallig eet. Als er niks anders is. Als hij, als hij het slecht heeft, als het plankton is op, dan groeit je niet van. Maar hij kan er wel mee in leven blijven. Maar toen hebben ze blauwallig gegeten, waar, uh, wat al dood was. Waar microsecine dan in zit. Dat is giftig. En toen zag je massaal al die blankvorkjes doodgaan in de haven. De hele haven lag vol. Dus, dus het is voor de natuur inderdaad ook beter ja, als je die, uh, ja, ja, die blauwe algen kwijtraakt. Ja. Nou, je ziet het ook, die vissen die, die zijn hier behoorlijk opgeleefd. Ik hoorde het wel van de sportvissers, dat, uh, dat ze gewoon veel meer vingen. Dus die vissen uh, zitten even lekker in hun vel. En dat klopt ook wel, dat we dat ding net, nou ruik je het water niet meer. Maar de eerste uh, dagen dat hij gedraaid heeft, uh, in het begin, nou, het stok van rotte eieren. Stinkende rotte massa. Uh, ja, ja, ja, ja. ja. Maar, ja. Uh, nou is dat niet meer aan de orde. En, uh, Nee, het ziet er uit. Nou... Het is een, het is Keur, een, lekker, ja. plasje, een lekker plasje. Ja, dat moet ook, het is in dit gebied denk ik de enige plas voor, voor recreanten. Ja, dat is gewoon mooi. Kijk, als je hier met kinderen komt, moeten we gewoon kunnen zwemmen. Is dit nou het ei van Columbus tegen de blauwe algen? Nou, ik weet niet of het ei van de Columbus is, maar zoals bijvoorbeeld een Nieuwe Meer, dat beluchten ze. En daar heb ik dit ook voor bedacht. Want ik heb, ik, dat heeft anderhalf miljoen geloof ik gekost. En het kost een vermogen per jaar aan energie. En dit draait voor 3 kilowatt. Voor 3 kilowatt draait deze hele plas, wordt gemengd... Uh... Ja, ja, ja, Dus ja. waar hebben we het over? Ja. Kijk, dat, ja, dat vond ik het mooie hiervan. Gewoon uh, stukken goedkoper in aanschaf. Echt, dat, dat kan je helemaal niet vergelijken. En uh, ja. veel minder energieverbruik. Ja. Maar en dat... is, het niet, is het uiteindelijk niet toch uh, ja, symptoombestrijding? Want uh, ja, ja, die, die, die ja. voedingsstoffen uh, waar je te veel van hebt, dat zit toch nog steeds in die plas. Ja, ja dat klopt. Maar dat blijft ook, hè. Dat is de ellende. Met zo'n plas, daar komen voedingsstoffen in, door vogels, overal door. Landbouw. En al die voedingsstoffen blijven dus in die plas zitten. Ja, op een gegeven ogenblik en dan krijg je dat soort problemen. Maar is, is dat een probleem wat uiteindelijk niet op te lossen is dan? Met te veel aan voedingsstoffen? Nou, ik denk dat als je hem een heel stuk ondieper maakt met, met zand... dat het wel een stuk minder zou worden. Ja, maar ja. maar dat, alles heeft nadelen als je zo'n plas heel helder zou maken... En dan gaan waterplanten groeien, zie je ook weer veel plassen gebeuren. En dan krijg je weer slakjes en die slakjes hebben weer parasieten. En die parasieten, die gaan weer, die klimmen weer op zwemmers. En dan krijg je weer jeuk en dat soort dingen. Dus ja, dit is in principe, uh, ja, op zich wel een oplossing. Maar het blijft in toonvertrijding. Rob Buiter met Gerard Mans handen op de Ursemerplas. En hier bij het naar de meer hangt dat visdiefje. Het zijn er inmiddels twee. Die, het is grappig, ze hangen een meter of vijftig boven onze hoofden, En dan draaien ze rondjes en op een gegeven moment komen ze dan lager en gaan ze... Echt bidden. Het is echt een beetje de, de, de, de, het torenvakje van het water, als ja, je het zo ziet. Ja, ja ik denk dat uh, Ruben Smit hier ook nog best een keer kan komen draaien. hoor. Ja, ja, Hij is nu toch klaar in de, de oost Misschien uh, inderdaad ja. deel 2 uh, bij, bij het Nanemeer. Dat zou het zijn. Waarom niet? We gaan er even kort uit. We zijn zo weer terug. Uh, nu eerst even Ster en Nieuws, gelezen door Martijn Nijhuis.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 Vanmiddag in het Filosofisch Quintet hebben we het over ons en ons zelfbeeld. Wie verbeelden we ons dat we zijn? Hoe modelleert het leven zich naar dat beeld? En hoe veranderlijk is dat? De laatste aflevering van een serie gesprekken over de Nederlandse identiteit. Het Filosofisch Quintet, vanmiddag, 10 over 12, bij Human op Nederland 1.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 In een hotelkamer in Canada is een acteur uit de tv-serie Glee overleden, Cory Monteith. Hij speelde in de serie de rol van Finn Hudson, een American voetbalspeler die meedeed aan het schoolkoor. Volgens verschillende media is de acteur overleden aan een overdosis. Hij kampte met verslavingsproblemen. Cory Monteith was 31, hij werd dood aangetroffen in een hotel in Vancouver. En dan het weer. Eerst veel bewolking, plaatselijk wat regen of motregen. Vanmiddag droog. Periode met zon. Het wordt 18 tot 23 graden. Vanaf morgen wordt het zomers weer. Met veel zon, weinig wind. En temperaturen van 20 graden aan het strand tot 26 graden in het binnenland. Droomt u ook van een heerlijke nachtrust? Uw droom wordt werkelijkheid. Want het is zomerceel bij Tempoor.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 Dat was voor mij, was dat Raymond's Ja, volgens mij ook. Ik hoorde extra veel sexiness in zijn naam, expres. Oh, van Martijn naar huis. En, nou, en gelijk weg was die. Ja, Henny Twitter, Ratsak twitterde al. Martijn uh, is er zo van geschrokken dat hij Raymond achter de microfoon heeft gezet. Het rad der columnisten uh, staat klaar. Wij geven er een draai aan om te zien uh, waar die eindigt. Lies visgedijk. Ja, Lies, onze vaste maandelijkse columniste... met een groot komisch schrijftalent en oog voor de bijzonderheden in de natuur. Op de dag dat Lies haar vorige column in onze uitzending had voorgelezen... nu ongeveer vijf weken geleden... bereikte ons het vreselijke bericht dat haar echtgenoot. Acteur Mark van Uggelen onverwachts was overleden. Hoewel Lies doorgaans de grappige kant van flora en fauna belicht... biedt de natuur voor haar op dit moment gelukkig ook troost. En die troost deelt ze nu met ons en met u in de volgende column. Terwijl ik dit schrijf, zit ik met mijn kont op zeker honderd steenhommels. Naar beider tevredenheid overigens. Onder het stoepje bij de voordeur zit namelijk een hommelnest. In maart al zag ik de koningin naastig in- en uitvliegen... en nu zijn haar kinderen aan de beurt. Kruiwagens met stuifmeel worden er aangeleverd. Tot laat in de avond wordt er gewerkt... De afgelopen weken was het nogal druk op mijn stoepje. Huilende mensen, pannen soep, bossen bloemen, lege afhaalverpakkingen. Dit alles bezette mijn stoep bijna de hele dag. Tussen het condoleren door kon ik mijn ogen niet van de ingang van het nest afhouden. Keer op keer vlogen de werksters slalommend langs fietswieltjes, benen, speelgoed, glazen wijn en kopjes koffie. Een mens heeft de rare gewoonte om bij de grote dingen des levens zichzelf af te leiden met kleine zaken. En daarom bleef ik maar naar die hommels kijken. Ik vond het zo zielig voor die hommels dat ze nu helemaal niet meer snapten hoe ze naar huis moesten... en dat ze minutenlang heen en weer vlogen. Soms vonden ze de ingang en soms vlogen ze ook weer weg. Ik was niet de enige die keek. In de loop van de week zag ik mijn vaders ogen steeds vaker naar beneden afdwalen. Oh, die hommels hebben nu zo moeilijk, hè? hoorde ik hem zeggen. En na een korte stilte, zullen we stickers bij de ingang plakken met een pijl? Dat scheelt ze zoveel zoeken. Het is er niet van gekomen en het hoefde gelukkig ook niet. De rust is weer wat teruggekeerd en nu wordt er recht op de ingang afgevlogen. Toch kijk ik maar steeds naar die hommels. Het is een raar idee dat deze diertjes, wier leven maar een ogenblik duurt, mijn man hebben overleefd. Net zoals de merel, die al maanden in de straat met een rare tongval... Waar blijf je nou, fluit, en het echtpaar maar mussen achter de schuur. Alles gaat gewoon door. Eigenlijk zijn we allemaal als die donzige hommels. Ons leven is zo kort, we vliegen maar door, we werken maar door en we kruipen bij elkaar. We voeren de larfjes, we poetsen onze antennes en soms kunnen we ons huis even niet meer vinden. Van Moritz Moskowski was dit de Chanson Populaire uit de C-Morceau. Si uitgevoerd door de pianist Ceta Daniel. Mocht u trouwens de column van Lies Visserij willen teruglezen, dat kan. Hij staat op onze website vroegevogels.vara.nl. En daar is hij nou, vanaf vanmiddag ook terug te luisteren. Uh, ze waren zo goed bezig in Amersfoort. Dus om meer energie te besparen, adviseerde de gemeente haar inwoners zoveel mogelijk spouwmuren te isoleren tot de stadsecoloog vertelde dat er nogal eens vleermuizen zitten. Ja, sta je dan met je goede gedrag om deze dieren niet te verjagen... of erger nog met een lage pur de dood in te sturen... heeft de gemeente een groep vrijwilligers ingeschakeld om de vleermuizen te tellen... En of te lokaliseren en te tellen. Ik te tellen en te lokaliseren, maar dat is niet echt een logische volgorde. Zodat mensen met isolatieplannen straks kunnen zien of ze ook in hun huis zitten. Jeannette Paramoor loopt een stukje mee in de Amersfoortse wijk Hoogland... waar tegen de avondschemering een paar vrijwilligers op pad gaat. Mike Broeks was s'morgens al even een kijkje gaan nemen. Een ochtend om uh, kwart voor vier de, op stap geweest... om even te checken voor jullie dat er wel uh, een kolonie uh, aanwezig is... En gelukkig ben ik deze tegengekomen. Dus dat, uh, hopelijk kunnen we over 10 minuten, 15 minuten... wel wat, uh, wat vleermuizen zien. Ja, naast jouw de ecoloog, hè, Floris Brekelmans van bureau Waardenburg. Ja. Jij bent hier de vleermuizen aan het inventariseren, hè? Ja, nee, dat klopt. We zijn de hele stad. tenminste, uh, een heel groot deel van de stad aan het onderzoeken op vleermuizen momenteel. Ja, en hoe, hoeveelste keer is dat dat je hier rondloopt? Wat is het? Uh, we, we zijn met een paar man. en Ik denk nu de vijftiende keer. Vijftiende? Dit, dit jaar. Oké. Okay. Plus en, alle ronden van de vrijwilligers... Uh, dan nou, gaan we al denk ik over de 30 of 40 ronden. Dus je hebt al een aardig beeld van het vleermuizenbestand hier in uh, nou, Hoogland. Over van Hoogland um, zeker, maar van de rest van Amersfoort nog niet. Oh, dat moet ook allemaal nog. Dat moet ook allemaal nog worden gedaan. Nou, wij, wij willen als gemeente heel graag dat er zoveel mogelijk huizen geïsoleerd worden. Sandra Sebrandi hè, van de gemeente ja. Amersfoort. Ja, een groene stad en een CO2-neutrale stad willen we zijn. Dus belangrijk dat we veel energie besparen. Ja. En dat ging ook heel erg goed. Totdat mijn collega naar me toe kwam en zei van... Hey Sandra, dat loopt allemaal wel goed. Maar weet je wel dat er vleermuizen in die spouwen zitten? Ja, dat was vast een bioloog die dat zei. Ja, zij is onze stadsecoloog. <laughs> dus toen ben ik me daar eens in gaan verdiepen. Ja, en dan kom je erachter dat het wel een serieus probleem is. We weten dat voor grote projecten zoals woningbouwverenigingen... die doen daar onderzoek naar. Maar voor zo'n individuele, particuliere woning... kost het zo ontzettend veel geld om dat helemaal te onderzoeken. Dat we ook wel snappen dat niet iedereen dat doet. En wat voor vleermuizen zitten hier nou? dan? Net zijn allemaal dwergvleermuizen. En elders hier uh, in de stad Aansvalt zitten er wat andere soorten, onder ook laadvliegers. En als het goed is, want je staat hier met een uh, detector ja. in je hand, hè? Ja, als het goed is, dan gaan ze over nou, misschien een kwartiertje gaan ze eruit. En uh, dan is het even afwachten hoeveel er zijn. Zijn het er tien, zijn het er twintig, zijn het er honderd? We weten het nog niet. Nu is dus de klaamperiode, dus nu komen de vrouwtjes allemaal samen en die krijgen jongen. Nou, dat kunnen groepen worden tot meer dan 300 beesten. Daarna dan vallen die groepen weer wat los. En dan heb je vaak wat kleine groepjes. En dan zeker na hier ook uh, praat je misschien wel vier, vijf dieren die samen in een spouwmuur zitten. Nou ja, deze mensen wisten het dan wel. Maar een hoop mensen weten het dus helemaal niet, hè, Sandra, dat ze vleermuizen in huis hebben. Nou, ik wist het zelf ook niet. Ik was helemaal <lacht> verbaasd dat dat kan. En dat ze überhaupt in een spouw zitten. Je denkt altijd, die zit in de bomen of zo. En dan denken ze van, nou goed, ik wil wat energie besparen en zo. Hè. Laten we de gemeente tegemoetkomen. We gaan onze spouwmuur isoleren. Ja. En uh, huppete, dan bellen ze jou, Bert. Bert Boeink, aannemer? Bert Boeink. ja. En jij isoleert wel eens een spouwmuurtje, denk ik? Wij isoleren spouwmuren, ja. En kom je dan... wel een vleermuis tegen? Nou, dat wisten wij tot uh, nog niet zo lang geleden. Absoluut niet, want we keken er helemaal niet naar om. Wat doe je dan als er een klant belt? Uh, veel attenter zijn. Nadenken over flora en fauna, omdat het uh, misschien wel wettelijk een heel lastig uh, moment is. Floris, hoe zit dat? Sorry, maar daar vloog net de eerste vleermuis uit. God, al het gekletst ja, ja. van ons. Hij vloog er net uit. Het is nu tien uur precies. Nou, nou die zijn keurig op tijd. Ik doe het net niet De wetgeving. Eigenlijk ben je strafbaar. Je hebt in principe wel een onderzoeksplicht. Dat betekent dat je vooraf nagaat of dat er beschermde planten... en of dieren in jouw huis ja. of in jouw object zitten. Ja, maar als je het niet weet, dan gebeurt dat natuurlijk niet, hè? Als je het niet weet, dan gebeurt het niet. En daar moet dat we hier mee bezig zijn. En hoop ik hoop dat straks iedereen in Nederland dit weet... Daar moet iedereen een bijdrage aan leveren. Het zijn met een onderzoeksinspanning, zoals al die vrijwilligers dat nu doen. Over een huiseigenaar, die zijn huis wil na kan dat ook doen. Die kan ook s'morgens om vier uur even opstaan... om te kijken wat er voor zijn huis vliegt. Of s'avonds in de tuin met een glaasje fris of een glaasje wijn... kijken of er iets uit het huis komt vliegen. Vanaf een uur of tien, zoals nu. Maar ja, Bert, ik denk dat een hoop mensen denken van... ja, wat een gedoe zeg. Ik weet van niks. En daar uh, klaart geen haan naar. Dat ja. is, denk ik, het grootste probleem wat we hier wel vaker hebben... Doordat we het niet weten, hebben we een onbemind product. wel ja, okay. eigenlijk niemand erop zit te wachten. En de aannemers en dat... helemaal niet, denk ik. Ik weet niet of dat nou aan aannemers ligt. Ik denk dat ja, ja, het is uh, misschien inkomen. ook een architect met zijn ontwerp daarover ja, had okay. na kunnen denken. Nee, okay. en dat is juist waarom ik ook hier ben. Wij willen ons inkomen niet vernietigen. Dat we in één keer drie maanden niks gaan zitten doen in het beste moment van het bouwseizoen. Zeker oh. voor mensen die moeten isoleren. Ja, dan ga je niet zeggen, nou doe het alleen maar svinters. Wat ga je dan doen als je weet dat vleermuizen zitten? Uh, ik heb ooit gehoord van flapjes. Ik ben het dan nooit tegengekomen, maar het lijkt me bijzonder interessant. Flapjes? Ja, flapjes. Leg eens uit, Floor. Nou, wat je kan doen is um, uh, nadat de vleemhuizen zijn uitgevlogen, flapjes hangen voor de openingen. Dan kunnen ze niet met terug het pand in. Nou, flapjes kan je ophangen, Bert. Wat flapjes? Uh, je kan uh, gewoon heel simpel zorgen dat er vlak in de buurt een ander uh, verblijf ontstaat. De vleermuizen schijnen terug te gaan naar waar ze ooit vandaan kwamen. Mm -hmm. ja, als ze er nou niet in kunnen, zorg dan dat er vlak in de buurt een ander uh, onderkomen is. Een kast of zo? Een kast. Sander, als ik dat zo hoor, dan uh, kost het aardig wat geld. Dat klopt. Maar als wij uh, dat zeg maar, ieder jaar zouden willen laten doen door puur professionals... dan is het onbetaalbaar voor ons als gemeente. Dus dat is ook waarom wij kijken van hoe kunnen we dat met vrijwilligers doen. En hopen we over twee jaar uh, een goede leidraad te hebben waar okay. iedereen mee kan werken, waar heel Nederland mee kan, niet alleen Amersfoort. Want jullie zijn de enige tot nu toe? Ja, die op deze manier met vrijwilligersonderzoek doen wel. Oh, ja, ik moet ook even kijken. Ja, oh ja iedereen staat hier. Dat is hier. net schatzoeken hoor. Ja, ja, is <laughs> Wat is nou de procedure? Als mensen hun woning willen isoleren, dan moeten ze dat melden bij jullie? Nou, bij dat doen we nu tijdelijk even. Maar streven is uiteindelijk dat iedere aannemer... of degene die zeg maar, het huis isoleert, zelf die verantwoordelijkheid oppakt om daar zoveel mee om te gaan. Wij als gemeente gaan dat niet allemaal controleren en handhaven. En, uh... Oh, nu is hij er weer een. <laughs> ja, ja is voor jou. Ja. Ja, ja. En, en een roze vleermuis komt nu over. Dit is de Ja, nog eentje eruit, dus acht. Oh. Waar komen ze nou nog, precies uit? Neven. Ze komen echt ja. het buisje vandaag. 10. Dan gaat het toch nog gebeuren. 11. 11, 12, ja, ja. 12. 14. Ik ben het wel. 14, 14. jaar doet het goed, dank u wel. <laughs> Ik leid toch wel te veel dingen op dit moment. <laughs> het lukt niet praten met zoiets. Ik weet hier, dat een van, van de Alliantie hebben een grote flat gerenoveerd. En die hebben daar allemaal uh, echt inbouw vleermuiskasten in gehangen. Ja, Vliermuisgierzwalen, ja. heel simpel. Dakpannen worden op een gegeven moment na 50 jaar vervangen. Dan gaan we vaak daken isoleren. Eén dakpan hoger aan te brengen. Kost niks meer, kost niks minder. Niemand heeft er last van. En dan kan in ieder geval een kan dan vlak net onder die eerste pan zich nestelen. Ja. En Alleen niemand weet het. Zet het in de gebruiksaanwijzing als, als leverancier. En iedereen zal zeggen, oké, okay, is dat het enige wat ik hoef te doen? Prima, succes. Kost niks meer. Levert wel een einde blop. En tot op heden heb ik twee leveranciers gesproken van dakpannen. Die zouden werkelijk waar niet weten wat het probleem is om dat op te nemen. Alleen ze kennen het niet. Nou, werk voor jullie, Sandra. Ja, nou, we hebben, dat is wel leuk. We hebben in het najaar een groot uh, symposium waar we al die partijen bij elkaar willen brengen. om samen met elkaar te denken van uh, uh, waar loop je tegenaan. Ja, ik ben iedere keer afgeleid als <laughs> weer in actie. Zo leuk. Dat ja, daar ja. gaat het weer Nou ja, om hun te vragen mee te denken. Hè. Vaak ja. wordt vanuit het ministerie bedacht hoe je het op moet lossen. en wat de regels zijn ja. en hoe je je moet gedragen. Maar dan aan aannemers te vragen, aan isolateurs. Ja. van... Hoe is het voor jullie werkbaar? Hoeveel zitten jullie? 25. en daar van de rosse over. Met achteraan een gierstallium. Hoe lang duurt dat uitvliegen? <laughs> nou, dat is, tegen, tegen half elf is het er allemaal wel uit. Als we een half uurtje is dan, dan is het zeker wel gedaan, vaak al uh, sneller. Ja, ja. 27. 27. 28. 28. Ja. 29. 29. Muziek van Frans Danzi, het uh, Alegretto Blaasquintet. Uh, door een uh, best groot uitgevoerder, het Michael Thompson Blaasquintet. Welkom in tuinreservaten.nl. Schrik, hè, zo'n grintpak? Ze verschrikken, zijn tuinreservaat. <laughs> In Wateringen in het Westland ligt een van de meest bijzondere tuinreservaten. Theo en Litwin Luiten wonen midden in het dorp. En achter hun huis stonden ooit allerlei bedrijfsgebouwen en loodsen. Maar die zijn tien jaar geleden afgebroken en de betonnen vloeren zijn blijven liggen. En daar bovenop ligt nu een fantastisch tuinreservaat. Joost Huizing is op bezoek in die enorm grote tuin. Waar wij nu staan, we staan nu op de vloeren van de loodsen. De betonvloeren liggen er nog. Onder deze tegels? Hier, oh, dit, dit, is, dit is de betonvloer. Ja. Het is dus onder de tegels, en, maar ook onder de tuin. Onder al dat gras, onder al dat groen? Ja, ja dus zeg maar drie kwart van de tuin is betonvloer. Veel te ingewikkeld om dat te gaan slopen. Ja, er zaten 28 meter diepe heipalen onder. Niet onwaarschijnlijk dat er ook nog grondvervuiling zat. Nou, buiten nog de kosten. Dus toen ben ik gaan puzzelen hoe we dat konden oplossen. Nou ja, dan, uh, dat bestond niet. Een daktuin zit op het dak. En uh, ja, het is op de begaande grond. Dus toen hebben we toch uiteindelijk een oplossing gevonden... om op de betonvloer, dus deze daktuin, op de begaande grond te maken. Het is heel bijzonder geworden. Ja, eigenlijk was dit dus een industrieterrein. Ja, het was een bedrijventerrein. Het is ook een bedrijfsbestemming tot voor kort. Sinds dat de gemeente natuurlijk met nieuwe bestemmingsplannen bezig geweest is... hebben wij eh, ook aangegeven dat hier geen bedrijf meer zal komen. Ook onze bedoeling nooit meer is. Dus is deze bestemming dus ook veranderd. En nu is de bestemming tuinreservaat. Voor ons zeker. Ja. Ja. Zolang, zolang wij hier wonen, zal het zeker tuinreservaat blijven. En eigenlijk ook een beetje onwaarschijnlijk... dat het ook op de betonvloer nou ja, zo erbij is gaan liggen na tien jaar. Het ziet er zo mooi groen uit. Prachtige ronde grote vijver. Zullen we daar even naartoe lopen? Dat is goed. Dan moeten we even iets omhoog... Lekker, ja, he, dit, is dit is natuurlijk verhoogd. Hè? We ja. zitten hier nu 70 centimeter boven de betonvloer. Maar ik zie daar zelfs bomen. Nou ja, je moet natuurlijk geen diepwortelende bomen hebben, nee. want dan zit je in de beton. Eerst was natuurlijk het probleem, hoe ga je het regelen met je water? Want je moet water hebben en je moet ook water kwijt kunnen als zullen giet zoals de laatste maanden. Ja, dan moet het natuurlijk niet verzuipen. Toen bleek dus dat bij het Europese troeibureau uh, op een parkeerdak een hectare park is gemaakt. En dat was professor Kopijn. En nou ja, ik had haar relaties... De, de beroemde boondokter. Bo ik denk, nou, als hij het kan, dan moet het kunnen. Dus ik heb wat details gevraagd... en eigenlijk hetzelfde principe hier toegepast. En nou ja, je ziet het resultaat. Hij maakte gelukkig een fout die ik op tijd nog kon voorkomen. Stel. Als je dus gewoon een grond op gaat hogen en je gaat veel water erin krijgen, dan gaat het verweken en in feite gaat het drijven als bagger. Dat gebeurde bij hen. dus we hebben alles er weer afgehaald en opnieuw opgehoogd met ander spul. Nou, dat andere spul hebben wij hier gebruikt, dat is Argex, dat is lava, zand en klei door elkaar, heel groot waterdoorladingsvermogen en hieronder zit dus in feite een substraatlaag van 10 centimeter, die het kunstmatige grondwater is. En daar dan deze vijver bovenop en al die ja, planten... We hebben ook een stukje het is wel gegraven, want dit is 1,60 diep. Dus we hebben een klein gat gezaagd in de betonvloer. om de verdiepte gedeelte van de vijver te kunnen maken. En alle paden en alle muurtjes en alles is dus op de betonvloeren gebouwd. in de loodsen in de wintertijd. En toen het eenmaal helemaal klaar was, zeg maar bouwkundig en technisch. hebben we dus de loodsen gesloopt. Ja. Nou, en toen kwam de tuin tevoorschijn. Hebt u ooit gehoord van iemand anders die zo gek was? Behalve nee. dan kopijn? Nee, nee, ik heb het nooit gehoord. En ik, ik heb het ook na de hand ook nooit meer gehoord. Nee. Maar goed, wij zijn wel blij dat we zo gek geweest zijn. Ja. En ik had wel een beetje verstand van techniek en van ontwerpen. Dat was mijn vak altijd. En mijn vrouw die is helemaal uh, isolaat van planten en heeft er heel veel verstand van. Ik wist het verschil tussen een tulp en een brandnetel niet eens... Maar, eh, dat voel je wel, hoor. Nou, nou, nu is dat al na tien jaar een beetje veranderd. Maar zij is dus echt de plantenmens. en ja, Ik doe dan de techniek en zorg dat de structuur en de vorm er een beetje in blijft. En misschien kan uw vrouw dan iets... Nee, u wilt helemaal niets? <lacht> Oké. <Okay. lacht> u vindt het doodeng. <lacht> Moet je ook rekening houden met speciale planten? Ja, Bomen die moeten niet een meter of meer diep worden. Dus de, de, zeg maar, bijvoorbeeld die platanen die staan met ankertjes op de beton vastgezet. Uh, anders zouden ze omwaaien, want ze hebben natuurlijk maar 70 centimeter... Is dat niet zielig voor ze? Ja, ik heb het wel eens gevraagd, maar ze geven geen antwoord. <laughs> maar, ze zien er goed uit, hè? Ja, het enige probleem zou kunnen zijn in de toekomst als ze te dik worden. Maar ik denk niet dat wij dat meemaken. Dat ze dus zeg maar, eigenlijk onvoldoende ruimte hebben. Maar alle plekken in de tuin staan met, met, ja, helemaal kunstmatig... met plastic pijpen met elkaar in verbinding, zodat overal water komt. Het enige nadeel van deze tuin is... we hebben hier geen open oppervlaktewater. Dus al het water wat wij nodig hebben... Het, een bronslaan was geen optie, want het was helemaal giftig en zout. En, uh, dus wij hebben hier veel water nodig. Leidingwater. Dat is de enige. De, de waterrekening. Uh... Die is, uh, we kregen pas een mailtje van heeft u uw meter al goed opgenomen? <laughs> ja. En eigenlijk uh, moet ik zeggen, doordat het helemaal ommuurd is en met die beukhaag, is hier een soort micro-klimaatje ontstaan. Iedereen die hier de tuin inkomt, zegt van... God, wat hangt hier een rustige atmosfeer. Dat is ja. de eerste reactie van iedereen. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Maar dat, dat, we, we hoeven bijna niet te bestrijden tegen luizen... of tegen allerlei ondergedierten. Omdat het, gewoon, ja, het is hier gewoon een heel fijn klimaat geworden. Nou, is het niet alleen een tuin? Het is ook een tuinreservaat. Wat doet u voor de dieren? Uh, we hebben zelfs vleermuizen gehad afgelopen jaar, En dat komt omdat je iets soms wel eens niet opruimt. En dan, dan kruipen ze daarachter. Maar eh, nou, er staan wel wat vlinderstruiken. Ja. Ja. En, eh, ja, eigenlijk verder is de diversiteit van planten wel zo. Er zitten ontzettend veel vogels hier. Ja, eh, er zitten hier nu inmiddels ook kikkenvisjes. Elk jaar komen er één of twee keer een paar eenden komen hier nestelen. Ja, dat is een <laughs> heel apart verhaal. Dus die komen dan opeens in die vijver landen. Brengen hier een, een, een jongengroot of een, een kuikens. Dat. Ja, en dan gaan ze met z'n allen... In, de mars gaan ze dus naar het Hofpark, en daar uh, leven ze niet zo lang, want dan is het een territoriumgevecht. Maar heel bijzonder dat één of twee keer per jaar hebben we altijd hier acht, negen eentjes in de tuin. Dus uh, ja, er gebeuren wel heel veel hele aparte dingen. We hebben ook heel veel bezoek van reigers. Je ziet hier de kooikarpers, maar die zijn gelukkig te groot geworden dat ze ze meenemen. Dus een stressvolle reiger, hij kijkt heel zacht tegenwoordig. Maar... Misschien dat hij nog eens een keer een kikkervisje te pakken krijgt. Ja, dat kan. Dat kan. Ja. Ja, ja, ja. Als je, je dan realiseert dat een meter onder je voeten nog steeds die betonplaat zit... Ja. en misschien nog wat van die vervuiling, dan is het helemaal genieten. Hè? Ja, absoluut. Nou, nog een beetje mooi weer. Gaat het carillon nog spelen voor ons ook? Ja. ja. Vertel nog even, waar we nu staan naast die vijver... Hoe zag het hier uit, met die loodsen, oude loodsen? Alle, alle, in het allerbegin, dan praat ik dus over 1970... toen ben ik hier zelf, of 68, gestart in het overname van het bedrijf... stonden hier wat oude stallen En dat gebouw was een kistenfabriek voor de plaatselijke veiling. En verder wil u het niet weten hoe een rotzooi het was. Die kistenfabriek die gooide al zijn afvalmaterialen er neer. En, nou ja, enig grote gavage. Nou, het eerste... Het begin van onze tuin was een stukje asfalt weghakken... om we proberen een paar eibeerplantjes erin te zetten. Lukte? Dat lukte <laughs> nou, ja, net aan. Nou, toen zijn we de gekte ingestapt om hier tussen op de beton een tuin neer aan te leggen. Ja. En het is een plaatje. Dank je wel. En dat is ook uh, natuurlijk uiteraard mevrouw. Al wil ze er niet zoveel van zeggen. Ze willen er niet zoveel van zeggen, maar ze staat wel te glimmen. ja. ja. <laughs> Van de Nine Minutes for Piano Trio was dit van de Engelse componist Frank Bridge. Wij zijn er zo weer even sterk en nu is nu als het goed is gelezen door Martijn Nijhuis. Het geheim van de groep. De ening zegt dat niet op het bent.